Er is een nieuw schilderij ontdekt van Vincent van Gogh. Het kröller Museum heeft na onderzoek besloten om een schilderij uit de eigen collectie aan van Gogh toe te schrijven. Het museum kocht het bloemstilleven in 1974, maar aan de echtheid wordt getwijfeld. Na een jaar onderzoek door wetenschappers is nu besloten dat het een van Gogh is. Vanaf morgen is het te zien.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 Het gaat steeds beter met de kinderen die gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland. Volgens het ziekenhuis in Leuven, waar twaalf kinderen liggen, gaat het de goede kant op. Enkele gewonden kunnen het ziekenhuis snel verlaten. In Zwitserland liggen nog drie meisjes die er erg slecht aan toe zijn. Bij het ongeluk vorige week dinsdag kwamen 28 mensen om het leven. Het weer vannacht op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen eerst mist, later veel zon, en tussen de 10 en 13 graden.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 Want er zijn hier heel veel verstegers in Zandvoort. Ik kom ze regelmatig hier en daar tegen. En de ene op de e acrobic en de andere op dansen. En de andere weer bij uh, de studies. Dus uh, dat is wel heel, heel, heel leuk. Maar jij bent een van de weinigen die misschien uit Zandvoort weg verhuisd is van de familie. Of zie ik dat verkeerd? Uh, nou, mijn, mijn oudste...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 Dat was zo'n bijzondere ervaring om dan die, die, die tafel gedekt te zien want we, we, gingen altijd nog, uh, we hadden dan een kerstontbijt oh, nee, en dat, ja dat maakte gewoon dat vond ik zo mooi een uh, beetje heerlijk eten vers witbrood uh, roomboter het was, ja, het was heel indrukwekkend eigenlijk dus, ja, dat, dat is dan uh, de grootste indruk die ik van het katholieke geloof heb meegenomen denk ik gewoon gevoelsmatig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 Geloof was of levend geloof of echt geloof of geloof dat elke dag uh, dat je dat je dat je leven bepaalt en ik ik beschouwde mezelf ook uh, als een, uh, een atheïst. Ik geloofde in, in de evolutie. Van, ja. Daar geloofde ik in. Van ik geloofde niet in in in, in schepping of ja, ik geloofde in uh, evolutie. Dus ik was eigenlijk een atheïst.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 Vegeta tu, harbotam leitim, bajanito tehem, le masmero. Vegeta tu, bajanito tehem, le masmero. Lo mo yisar, goyel goyel, elo yil medu, olin jamba. Lo mo yisar, goyel goyel, elo yil medu, olin jamba.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 Harvat ha'mleitim, v'chani totem le'mazmerot bechitta to. Harvat ha'mleitim, v'chani totem le'mazmerot. Lo yisah doyel doyehere, per lo il medu od milchama. Lo yisah doyel doyehere, per lo il medu od milchama. ZANG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 Deed alle, alle inkomsten en ik zeg maar de uitgaven, de crediteurenadministratie. Ik heb de een tijd ook computers, weet je wel, de computerbeheer of daar beslissingen over te nemen heb ik, heb ik gedaan. Inkoop van, van alle kantoorartikelen en dat soort dingen. Dus je doet eigenlijk van allerlei, allerlei dingen hebben gedaan. Ja, en je zei toen straks van je toekomstige schoonfamilie, dat was die meneer? Uh, nou, het was zo van, ik had een, uh, dus die, uh, ik ontmoette een, uh, een Joodse man die, uh, die, die, die in, in Jezus geloofde, een, een Messias beleidende Jood noemen ze dat, dus een, een, uh, en uh, die... Uh, we werden met vrienden op de eerste dag en dat was ook we hadden eigenlijk we deelden eigenlijk uh, hetzelfde geloof, het geloof in de God van de, van de Schriften zeg maar de God die zich geopenbaard heeft, weet je, wel, tot het Joodse volk en uiteindelijk ook uh, tot, uh, ja, tot de de volkeren heeft, heeft hij zich geopenbaard en we werden vrienden en, uh, en de dag dat ik hem ontmoette waren wij vrienden geworden hm. en uh, hij uh, kende mijn schoonfamilie. Dat was een familie die, die, die, dat waren eigenlijk vluchtelingen uit Irak. En die zijn toen naar Iran gegaan en daar moesten ze moesten uiteindelijk ook vluchten. Toen zijn ze via, ik geloof, via Israël in Nederland terechtgekomen. Omdat de moeder daar vanwege het klimaat en haar astma gewoon niet kon functioneren. En hij was in contact met die familie, hij heeft die, die vader nog een tijd verzorgd of in huis gehad. En uh, hij heeft mij uh, ja, met die familie in contact gebracht, want ze moesten verhuizen en ze hadden iemand nodig om te helpen schilderen en behangen. En uh, dus hij, hij vroeg dan mij, nou dat, dat de dingen die, ja zo, zo leefde ik, van als iemand mij iets vroeg, dan uh, nou, dus zei ik, oké, okay, ja. uh, hebt iemand me hulp nodig, dan ga ik, ga ik schilderen en behangen. Ja. En dat was die familie en uh, dus dat was een paar dagen helpen. En uh, toen, daarna had uh, de dochter des huizes, had nodig wiskunde, nou dat heb ik ook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 de deur ging, die deur ging open, letterlijk en figuurlijk. Van. Ja. En zo ben ik bij dat bedrijf terechtgekomen. Mooi, ja, heel bijzonder allemaal. En uh, ja, zo ben je dus uh, in een relatie ook gekomen met je ja. vrouw, ja. begrijp ik? En uh, heb je gezin. En hoe is het uh, verder gegaan? Jullie zijn getrouwd in Amsterdam gaan wonen? Ja, we zijn in Diemen gaan wonen. Uh, eerst in Duivendrecht, want daar woonden zij met. Uh, de, de moeder woonde daar met. Die was weduwe geworden met twee kinderen. En uh, toen we getrouwd zijn, ben ik daar ingetrokken. Met de moeder. En haar moeder kwam toen te overlijden na. Uh, ik geloof dat we net. Uh, even kijken. Negen maanden waren we getrouwd. En onze zoon was net geboren. onze eerste zoon. En toen kwam haar moeder te overlijden. En toen zijn we daar eigenlijk gebleven. En, en haar broertje, die was toen, geloof ik, 16. Of ik geloof 16 of 18. En ja, die hebben wij gewoon ja, die woonden bij ons, dus daar zorgden ja. wij voor, weet je wel, van die. Oh my, ja. Ja, en daarna zijn we naar Diemen verhuisd. Oh ja, en daar woon je nu nog ja. eigenlijk, hè? Dus helemaal van het antwoord in die ja. helemaal gelukkig ja. en getrouwd en gezetteld. En ja, ik begreep dat je je bent dus nu gelovig ook. Ja. Kan je daar iets over vertellen hoe dat is gegaan? Uh, ja, want ik, ik had al, al verteld dat ik uh, katholiek was opgevoed. ...dat je daar een bagage mee krijgt waar ik nog steeds blij mee ben... ...van uh, hoe, hoe leef je goed en kwaad, dat je gewoon de, de goede dingen doet... ...dat je eerlijk bent, dat je, dat je uh, ijverig bent, dat je, dat je mensen respecteert, al dat soort dingen... ...dus dat had ik meegekregen en daar ben ik blij om... ...maar ik, ik was niet geloof ik, ik heb mezelf wel, wel eens of regelmatig... ...of nee, niet regelmatig, ik noem mezelf het atheïst... De grootste atheist heb ik mezelf wel eens genoemd. Nou, toen uh, uh, woonde ik in Amsterdam, in, uh, in Amsterdam Noord in een studentenflat en daar was ik eigenlijk een hele lange tijd depressief door. Ja, ik, was, ik voelde me niet lekker. Uh, ja, ik had een kamer en die had ik uh, in de foute kleuren geschilderd. Bruin en beige, nou dat moet je niet doen want dat moet licht zijn natuurlijk. En ja, ik, ik dronk veel en ik denk van als je te veel drinkt, dat het uiteindelijk ook niet, uh, niet helpt. Want ik heb wel eens, er is een, een gezegde dat zegt van, uh, of iemand die zegt van, ik drink om mijn verdriet te verdrinken. Maar hoe meer ik drink, hoe beter het leert zwemmen. Dus ik werd er niet gelukkiger van. Ja. En, uh, maar ik verhuisde toen van die flat naar een flat in... Uh, in uh, in, in Amsterdam, op in de Dacosta-kade en die kamer was, het was net alsof ik vanuit een donker hol in in het licht kwam, alsof, alsof het licht aanking aan in mijn leven, de kamer was was, uh, was uh, helder of wit, hoe noem je dat, ja, ja en uh, er stond een, een, mooie, een mooi meubeltje in een mooie kast, ik had een mooie stoel en het was, ja, ik voelde me opeens alsof, alsof de André der Liene of levenskracht ik voelde me op en top en uh, nou, dat, uh, ik had veel meer plezier in het leven maar ik, en ik werkte toen in een café en ik had zoveel plezier in mijn leven en zoveel blijdschap dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik te doen had met, met het publiek wat ik serveerde want het was een, een café was op de rand van de walletjes veel verslaafden veel mensen die, die, die, die, die, die vast zaten in hun leven die, die, die uitkeringen hadden en geen, geen zicht hadden op werk of, of geen opleiding hadden of wat dan ook ...en ik had zo met ze te doen eigenlijk... ...want ik voelde me zo honderd procent... Ja. ...en ik dacht van... van, van, van, van hoe, ...hoe kan je deze mensen helpen... ...want ze, ja, ze zaten ook vast... ...en, dan, en dan, ik had bagage van... ...van ja, van die... Uh, ...weet je wel, ga, ga een opleiding doen... ...ga deel toe, ga ijverig... Uh, ...weet je wel, wees ijverig, ga zoeken... En, ...en al dat soort dingen kan je die mensen wel vertellen... ...maar ze, ze hebben hun eigen achtergrond... Ja. ...hun eigen problematiek, ze zitten vast... ...en ik kon ze natuurlijk niet... ...bevrijden, zeg maar, of... of verbeteren. En, maar ik was, ik was gefrustreerd en ik dacht van, de hele wereld uh, draait door. Deze mensen die gaan, ik zag ze echt, zeg maar de, de, de, de, de afgrond in, dat is een beetje overdreven, maar ik zag ze echt achteruit gaan. Ik heb zelfs normale mensen gezien, er was, er was een man bijvoorbeeld die, die was getrouwd en die, die zag er goed uit in het pak en die, die, die ging door een echtscheiding heen.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 uh, toen hij werd aangekondigd: van, uh, Gij zult een zoon baren, gij zult hem de naam Jezus geven. En dat het Hebreeuwse woord voor Jezus is Yeshua. En dat betekent wettelijk van, uh, van: Hij zal redden. Dat hij hij zal was op dat moment echt jouw redder. Ja. En, en, want er staat daarna: van, Gij zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden ja. En ik, mm. ik ervaarde dat echt als een verlossing van die verslaving.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 Maar ik heb hem het laatste jaar helemaal niet aangezet. Ik zet de televisie niet aan, dus ik ben weer helemaal vrij. En soms kijk ik wel eens, want mevrouw heeft een programma wat ze graag ziet. En dan kijk ik mee. Maar ik ben nu, ik roet me ervoor om dan weer een soort kruistocht te beginnen van jullie zijn christen. En dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je dat. Zo werkt het niet. Dit kan voor iedereen iets heel anders zijn natuurlijk. Is dat ook niet? Nou, ja, het is.